11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een kamermeerderheid steunt het plan van GroenLinks en D66... voor een kleine Nederlandse bijdrage aan een EU-missie... om politiemensen te trainen in Afghanistan. Minister Verhagen zei gisteren dat hij de mogelijkheden voor zo'n missie zal onderzoeken. De politiemensen moeten hun collega's in Afghanistan gaan trainen. Onder meer de PvdA stemde tegen, omdat er militaire beveiligers meegaan. Daardoor zou het lijken alsof de militaire missie in Afghanistan verlengd wordt. Het kabinet viel in februari over die kwestie. De korpschef van de politie Haaglanden wil dat er een verbod komt op gratis dansfeesten. Bovendien zouden bij grote feesten alleen nog evenementenbier moeten worden geschonken. Hoofdcommissaris van Essen heeft dat gezegd in Nova. Hij is binnen de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor de aanpak van voetbalvandalisme en hooligans. De strandreil in Hoek van Holland tonen volgens van Essen aan dat geweld op feesten vaak het gevolg is van drank en drugs. De Amerikaanse kernbommen worden voorlopig niet uit Europa teruggetrokken. De VS zien het pas als een optie als ook Rusland zijn tactische kernwapens uit Europa terugtrekt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Estland. De Amerikanen hebben naar verluid in vijf Europese landen zo'n 200 kernbommen liggen, waaronder in Nederland. Op de kandidatenlijst van Trots op Nederland staan 31 mensen. Op de lijst staan zes vrouwen. De hoogstgeplaatste vrouw Naverdonk staat op plaats 13. In de peilingen schommelt Trots op Nederland nu tussen 0 en 1 zetel. In Hengelo, Barneveld en Groningen komt een extra treinstation. Minister Eurlings zegt dat hij de subsidieaanvragen voor de stations zal inwilligen. Het gaat om Hengelo Gezondheidspark, Barneveld Zuid en Groningen Europa Park. Eurlings zei ook dat hij verwacht dat er in Arnhem een halte komt bij Westervoort. Per station betaalt verkeer en waterstaat maximaal 6,3 miljoen euro. Het weer helder, het koelt snel af. Morgen weer... But I've never, never heard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 see and the road. Si ce soir J'ai pas envie de jij chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer Sis, jij Si ce soir J'ai envie de me casser la voix Casser la bent mijn la liefde. Je moet je niet je moet je niet zien, je moet je niet je moet je niet zien, je moet je niet zien, je moet je je moet je niet Sois j'ai envie, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, les amis qui s'en vont, les autres qui restent, se faire prendre pour un compte par les gens qu'on déteste, les hantés vous manquaient. Le temps qui se perd entre tes genus et les vieux qui espèrent Et ces flash qui aveugle à la télé chaque jour Et les salauds qui bug la couleur de l'amour Et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui Son lit, en la planche de l'amour Et les souris honteux Qu'on oublie devant sa glace En disant je dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents Et les larmes qui roulent sur les joues des enfants Et les chansons qui viennent Comme des cris dans la vie Je pas envie de rentrer tout seul C'est ce soir Je pas envie de rentrer chez moi. C'est ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule C'est ce soir et ce soir J'ai envie de me casser la voix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 said we're through.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 Potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente, io che non sarei mai un Dio. Vivere! Nessuno mai ci l'ha insegnato! Vivere! Fotocopiandoci il passato! Sole che nessuno canterà. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone, che torne avvolto in un cartone, Ma se tu ascoltassi il mondo, una mattina. Sai l'umore della pioggia. Tu che pui creare con la tua voce. Tu pensi i pensieri della gente. Poi, in Dio c'è solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato.